2 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Natuurlijk volgen we de vijfde etappe van de Tour de France op de voet. Politiek commentator Kees Bouwman en NTR-baas Paul Reumer schuiven aan in het Mediaforum. Maar nu eerst het NOS-nieuws met Mark Visser.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 Rutte antwoordde de Kamer dat deze maatregelen volgens Brussel niet in strijd zijn met het verdrag. Maar het Nederlands kabinet heeft daar nog geen definitief standpunt over. Volgens Rutte hoeft dat geen probleem te zijn. Ik vind dat als besloten zou worden, in lijn met de conclusies van de Europese Raad, dus dadelijk ook in de uitwerking, om die mogelijkheid toe te kennen, dat dat een besluit moet zijn dat wordt genomen, niet alleen door het kabinet, al of niet met een verdragswijziging, maar met goedkeuring van zowel de Tweede als de Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Dat kan dus zijn dat hier een verdragswijziging wordt voorgelegd... als dat de uitkomst is van die discussie. Dan wel dat als er geen verdragswijziging nodig is... dat het instrument zelf, zonder verdragswijziging... nog steeds instemming behoeft van de Tweede en de Eerste Kamer. De Europese Centrale Bank heeft het belangrijkste rentetarief... met een kwart procentpunt verlaagd naar 0,75 procent. En daarmee staat de rente op het laagste punt tot nu toe. Verlaging werd verwacht. In juni hinte ECB-president Mario Draghi al op een aanstaande verlaging...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 BMW wil vanaf eind 2014 minis produceren bij Netcar in Born, meldt NRC Handelsblad. Eind dit jaar stopt Mitsubishi met de productie van auto's bij de Limburgse fabriek. Vorige week bevestigde BMW dat het mogelijk auto's in Born gaat maken. Duitse autofabrikant is nog aan het onderhandelen met Netcar en de Eindhovense VDL groep. Het plan is dat VDL de fabriek overneemt en dat BMW dan de grootste klant wordt van VDL. Volgens NRC wil BMW jaarlijks 60.000 tot 90.000 minis gaan bouwen in Borren. En werken 1.500 mensen. De bussen in Den Haag die rijden weer. Na een gesprek met de directie van HTM hebben de chauffeurs besloten het werk weer op te pakken. Tijdens dat gesprek maakten de buschauffeurs hun zorgen kenbaar aan de directie. Zo zijn de HTM'ers bang dat ze hun baan zullen verliezen door de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Den Haag. ATM zegt dat er een CAO ligt die hun baan de komende zeven jaar garandeert. De chauffeurs eisen dat ze die baangarantie zwart op wit krijgen. Dan het weer, wisselend bewolkt en verspreid over het land komen pittige regen- en onweersbuien voor. En daarmee is ook kans op hagel en windstoten. Het is ongeveer 24 graden. Morgen opnieuw kans op buien en het wordt dan met 22 graden iets minder warm. AWB verkeersinformatie: files op de A2 van Eindhoven naar België voor Knooppunt Europaplein 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer open. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Knooppunt Koenplein en de Koentunnel 2 kilometer. Ook dat heeft te maken met een ongeluk: de linker is daar dicht. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Rijwijk, 4 kilometer. Er loopt een hond op de weg. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En na een ongeluk op de 13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Delft-Zuid, 5 kilometer, alle rijstroken zijn weer open. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wist u dat als lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt... de vreselijke gevolgen voorkomen kunnen worden? Het medicijn tegen lepra is er al...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. De met het mediaforum, dat bestaat van, vanmiddag uit uh, NTR baas Paul Reumer... en politiek commentator Kees Boman. gaat onder meer over dat telegraafverhaal, over dat dopingschandaal. En in de Ronde van Frankrijk is Gio Lippens. Zonder Marcel Kittel dendert het peloton voort, Gio. Denderen ze echt voort? Of gaat het ja, niet zo hard? Ze denderen nu wel voort, want ze hebben natuurlijk die voorspelling gehoord. Hè? 7 minuten 28 zou het maximale verschil worden. En ze dachten, nou, die laten we de pool vandaag niet winnen. Want ze hebben het tempo opgevoerd. En inmiddels is de voorsprong teruggelopen tot 4 minuten en 45 seconden. En als jullie een beetje meeluisteren zo op de achtergrond... dan hoor je de regen gewoon neerkletteren af en toe. Dan bliksemt het, dan dondert het. Nee, met die storm bedoelen de Fransen toch echt gewoon een stevig onweer. Dat onweer. Mais De hand nu recht boven zijn content Tu tour. Bam vamos a clasish mon li a bouffer sa l'endambue vent en mon whisky quand à moi peu dormi vide bruit mais j'ai dû dormir dans la boucherie où j'ai eu un flash. J'ai moins poupé de cellophane cheveux chinois, asparade un à une gueule de bois, Abu ma bière dans un grand verre. De diva See you. De buschauffeurs in Den Haag die rijden weer na een wilde staking. Gisteren hadden ze vanochtend om half tien opnieuw het werk neergelegd. Reden, angst voor hun baan nadat het openbaar vervoer is... aanbesteed daar in Den Haag. Want alle heeft HTM, de huidige vervoerder, die concessie gewonnen. Het bedrijf heeft daar wel een verbinding voor moeten aangaan... met een ander bedrijf. De stakers werden toegesproken door directielid Piet Jansen van HTM. Karin Albert sprak na afloop met een van de chauffeurs. Ik heb een stukje meegemaakt van de bijeenkomst, maar er is heel veel onvrede onder het personeel van HTM, hè? Absoluut, maar dat is al een, een hele poos, hoor, al wat langer. Maar dat het nu zo tot een uitbarsting is gekomen, hoe komt dat? Ja, die, die emoties bij die jongens, die lopen al veel, veel langer. En dan klapt dat, omdat je gewoon geen, geen uitkomst krijgt van de, van de leidingen. U zei net directielid, maar jullie zijn gegarandeerd de komende vijf of zeven jaar, dat, dat, daar was u een beetje onduidelijk over, is de baan gegarandeerd? Dat is toch een prettig bericht. Dat is heel prettig, maar dat willen we zwart op wit hebben. Want we worden wel eens vaker eh, voorgelogen. Ja, is dat vaker gebeurd? Ja, dan uh, hoor je dingen en dat wordt gewoon niet waar gemaakt. Ik zou denken, als hij met zoveel boze mensen voor zich staat... zal hij dat niet zomaar zeggen? Nee, dat denken we allemaal. Maar het vertrouwen is al wat langer weg. Dus ik denk dat dat gewoon meespeelt. Piet Jansen, directielid van HTM. U heeft net de mensen toegesproken. U heeft geprobeerd hun ongerustheid weg te nemen... Is niet helemaal gelukt, geloof ik. Maar wat had u aan toezeggingen? Nou, kijk, ten eerste moet je nog eens gewoon duidelijk maken dat mensen gewoon zo snel mogelijk weer aan het werk moeten gaan. We hebben een concessie gewonnen. Het lijkt net alsof we verloren hebben. We hebben een concessie gewonnen. En de mensen hebben de zekerheid dat ze de huidige CEO, waar ze heel erg trots op zijn, dat is al jarenlang een htm ceo die kunnen ze behouden. Dus ik begrijp niet... hoeveel jaar? Die voor vijf jaar. Uh, en we blijven met elkaar onderhandelen in de toekomst. Dus ze zitten zelf aan tafel. Dus ik begrijp niet wat, wat er op dat punt speelt. Ook het ABP, ze blijven in het ABP. Dus ja jongens, je blijft dezelfde standplaats houden. Dus waar komt nou die onrust vandaan? Nou, uh, het is duidelijk dat er nog één heel belangrijk punt is. Dat is, uh, Het is een BV, het is een nieuwe BV waar ze in komen te zitten. Stel dat die BV verlies maakt, laai je dan als moederbedrijf laai je die BV klappen. Nou, dat gaan we dus vanmiddag bekijken en dan proberen we zo snel mogelijk duidelijkheid in te geven. Maar ik heb wel als voorwaarde gesteld, de buitenwereld snapt niet wat hier aan de hand is. Dus we moeten aan het werk en uh, aan de tafel gaan zitten en uh, de problemen moeten we oplossen. Maar we moeten wel in alle realiteit blijven. We hebben niet verloren, we hebben gewonnen en nu aan het werk. Bent u erg overvallen door die plotselinge staking van gisteren en ook van vandaag? Mm, ja en nee, je ziet het een beetje aankomen. Toen, uh, toen we het gewonnen hadden, toen uh, waren wij blij. En ik kwam hier bij die busgarage en iedereen zat een beetje te mokken. Nou, we hebben wel met hagenese te maken. Dus die zijn nooit zo positief, is mijn ervaring. Dus dat ben ik al 25 jaar. Dus je moet er ook een beetje doorheen kijken. Maar dat bleef. Meestal gaat dat weg. Heeft u een idee waar dat vandaan komt? Want wat ik zelf net hoorde van een van de medewerkers. Ja, het heeft zich de afgelopen jaren opgebouwd. Er is een heleboel van ons afgenomen. We hebben geen fatsoenlijke plek om een kop koffie te drinken na de dienst. Dat soort dingen meer. Ja, nou, dus ze hadden het toch moeten voelen aankomen. Nou, kijk, Wat je natuurlijk te maken hebt, is dat je de laatste jaren met marktwerking... de dreigende marktwerking... weet je dat je de kosten moet naar beneden. Hoe daarna? En, uh, nou, dat is nooit prettig. Dan ga je snijden in een aantal uh, dingen. We hebben hier ook een aantal problemen met aardgasbussen. Nou, dat werkt ook door in de huisvesting van mensen. Uh, je moet 3 miljoen investeren, maar dat doe je dus niet als je geen concessie hebt. Dus er zijn wel een aantal redenen vooraan te wijzen. Maar je moet ook, ik moet ook zo eerlijk naar mezelf kijken. Op het moment dat je een wilde staking krijgt, dan zit er meer achter dan alleen maar wat je hoort. Dus er is maar een. had stuk... u misschien al eerder wat moeten doen of in de communicatie ja. of wat dan ook. Achteraf kan je dat zeggen, maar onze bedrijfstak is niet altijd makkelijk. Volg heel de hele discussie over marktwerking maar. Uh, dus elke week is dat ongeveer wat anders. De ene moment moet je aanbesteden, de andere moment niet. Daar worden onze mensen ook helemaal doodziek van. Uh, en waar de, de liggende oorzaak is van zekerheid voor de toekomst. En die kan je alleen maar geven als je die concessie gewonnen hebt. Ik hoorde net om half twee gaat men weer rijden. Maar ja, voor hetzelfde geld gaan ze morgen weer staken. Ja, dat weet je nooit met emoties, maar dat verwacht ik niet. Ik, uh, ik, ik, ik denk dat we nu met vakbonden een aantal uh, dingen duidelijk moeten maken. Terugkoppelen naar de, de mensen. En ik heb er uh, vertrouwen in. Maar HTM's zijn ook altijd wel mensen die voor hun werk staan... dat we gewoon blijven rijden. Karin Albers was dat bij de HTM-chauffeurs in Den Haag. Marcella Mesker is op Wimbledon... en ze kijkt naar de eerste halve finale bij de vrouwen... tussen Kerber en Radwanska. Wat is je eerste indruk? Ze zijn net begonnen, Marcella. Ja, er zijn twee games gespeeld. Het staat uh, één gelijk. In ieder geval uh, hebben beide speelsters hun service game behouden. En uh, nou ja, god, dat is op zich al uh, spannend op zo'n moment. Dat je halve finale staat voor het eerst op Wimbledon. En uh, beide kwamen daar makkelijk doorheen. Dus uh, wat dat betreft een, uh, een rustige start. Maar goed, het zijn natuurlijk ook uh, geen speelsters die heel erg veel wisselvalligheid in hun spel hebben. Daar moeten ze het niet van hebben. Ze moeten het hebben van de lange rally's, ze moeten het hebben van het uitgekiende spel. Uh, ze we zullen zoeken naar openingen door middel van ja, hoeken, slices, uh, wat hogere balletjes. Dus ik denk dat het best wel aardig tennis zal worden. Leuk tennis om naar te kijken. Uh, niet zoveel power als we straks kunnen verwachten... in die partij tussen Serena Williams en Victoria Azarenka. Maar uh, al met al denk ik dat de toeschouwers hier niet mogen klagen. Want we hebben wel twee halve finales met vier speelsters uit uh, de top 10. En uh, als we de kwartfinales hebben gezien deze week... was dat uh, absoluut top tennis. Alle vier de wedstrijden, hoog niveau, spanning... Vol strijd. Dus ja, eigenlijk verwacht ik wel wat van deze twee uh, halve finales. Maar we zijn dus net begonnen met Kerber en uh, Radwanska. Derde game, eerste set, staat uh, één gelijk. Gio, normaal gesproken is zo'n vlakke rit is die uh, ruimte die de kopgroep krijgt veel groter. Heeft dat te maken met het weer, denk jij? Ja, het zou wel eens kunnen dat ze denken, natuurlijk in het peloton straks dan in het tweede gedeelte van deze etappe komen we mogelijk in de regen. Dan worden die wegen natuurlijk wel glibberig. Uh, natuurlijk, ze rijden over redelijke wegen hier in Noord-Frankrijk. Maar ja, aan de andere kant, ze rijden natuurlijk niet over een snelweg. Dus zal het af en toe wel eens bochtig zijn, zal het lastig zijn voor die coureurs En ik kan me voorstellen dat ze niet al te veel risico willen lopen. Dan zei ik net dat die voorsprong teruggelopen was na 4.30 ongeveer. Maar inmiddels is hij toch alweer 5 minuten 21 voor die vier koplopers. Oertassoen, Gijzelink, Simon en Ladagnou. We zien ze nu rijden op een droge weg inderdaad. Het is wel zwaar bewoord, dat kun je zien. En in de vechten daar ergens waar ze naartoe rijden, richting het oosten... daar zal het gaan donderen en bliksemen. Want het is af en toe is het echt heel erg slecht hier. En ik hoop toch eigenlijk maar een beetje dat het in de loop van de middag wat minder wordt. 5 minuut 20 dus. Oertassoen die weer de kop overneemt daar in die kopgroep. Zit diep over het stuur gebogen. Daar handjes de polsen los over dat stuur heen gebogen. Daarachter zien we dan de man van Kofidis, dat is Gijzelink, een Belg in het gezelschap. Dan zien we La rijden en achteraan de kleine Simon. De man van Sauer Soja, Sun en het peloton. Ja, het rijdt weliswaar relatief rustig, maar toch wel in een soort slagorde. Een lang lint, zeg je dan altijd. Waarbij de mannen van uh, de André Greipel het tempo uh, voeren. Maar daarachter zie je ook meteen weer wat coureurs voor de gele truitdrager rijden. De mannen van Radio Shack. Zij controleren de koers, we zorgen ervoor dat het verschil niet al te hoog oploopt. Maar voorlopig nog weinig opwinding in het pilote. De Tour de France. Maar ondertussen staan de fietsen klaar. De Rillingen open nog op afmerkig. Radio 1. Simone de Tour. Simone. Op 1. Je ziet me nooit in staan. Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed. Ik wil met haar een date. Ze heet Simone. Simone. Mijn man mama U niet. Dit nummer heette Simone de Kik, was dat? We gaan beginnen met het Mediaforum. Dat doen we vandaag met de politiek commentator van Eén Vandaag... en presentator van Troskamerbreed Kees Boman. Hartelijk welkom. Goeiedag. En de directeur van de NTR is hier ook, Paul Reumer. In een vorig leven ook acteur zagen wij van de week ineens. Ik... Oh bananensplit bedoel je zeker? Ja ja. ja ja ja. Dat heb ik geproduceerd en als producer moet je alles doen, ook af en toe een beetje rolletje spelen. Ja, dat is nu een herhaling was er van te zien. Ja. Met Peter Timofeev en jij met heel ja. veel haar nog en je speelde ja. een dokter of zoiets. Ja ja ja. We gingen Peter Timofeev testen op stress. En hij hoorde zijn eigen hartslag, maar die konden wij manipuleren. Dus als we blauwe lucht lieten zien, werd zijn hartslag rustig. En toen kwam er een zuster binnen met nogal een grote boezem. En toen ging zijn hartslag omhoog. En die arme man, dat ging, was helemaal niet zo, dat deden wij. Ja. En het zweet spoot van zijn voorhoofd. Hij wist niet waar hij kijken moest. Dat was heel zielig. Maar hoe vind, het dat je, hoe vind je dat, dat je na jaren dan nog opduikt in zo'n herhaling? Ah, je was te grappig. Maakt niet uit. Nee. We gaan naar het uh, dopingschandaal. Weer een dopingschandaal. De Telegraaf heeft daar vandaag over bericht. Ze pakken zelfs groot uit met een uh, verhaal uit Betrouwbare Bron... dat er een uh, geheime deal is gesloten met uh, vier ex-ploeggenoten van Lance Armstrong. In ruil voor informatie mogen ze de Tour wel rijden. Worden ze eind september alsnog geschorst voor zes maanden. Uh, het gaat over Leipheimer, Hinkepi, Sebriski en Van der Velde. En het gaat ook over Jonathan Falters van uh, Garmin. Um, ja, we kunnen niet zeggen dat we niet gewend zijn aan dopingschandalen rond de Tour. Maar Kees Boman, vind je dat dit een enorme schaduw over die Tour heen werpt? Of, of um, ja. is het zelfs al zover dat je je schouders erover ophoudt? Nee, het is altijd wachten naar welke etappe komt die schaduw. <güls> uh, dus het is nou wel weer vrij snel. Uh, alleen gaat het nu over een verhaal van toen... En dat uh, verbaast me wel. Dat dat uh, doorettert eigenlijk. Dat verhaal over Armstrong. Want hij is al lang uh, ja, niet vergeten. Grote renner. Maar uh, doet er lang niet meer mee. Ik vind het op de eerste plaats wel een fantastisch verhaal. Als het waar is van de Telegraaf. Want ik zie dat zelfs uh, uh, ook in Lequipe, Ik heb het net nog even opgezocht. De sportkrant. Dat ook de Telegraaf echt als bron wordt genoemd. Dus dat is een uh, super exclusief verhaal. Dus als het waar is. Waar ik eerlijk gezegd dan maar een beetje van uit Want ja. anders zet je dat niet zo groot. Nou, vooral omdat Raymond Kemp of de dus schrijver van het verhaal, dat is echt een goed ingevoerde... Ja. wie journalist, die schrijft niet zomaar iets op, lijkt ja, me. Dus als het waar is, inderdaad, dan, uh, dan is, dit een, uh, is dit opnieuw een slag voor, uh, voor de Tour. En uh, het is uh, opnieuw een, uh, ja, een, uh, een, een messteek in, uh, in de mythe, zou ik maar zeggen. Hè? De lol. Ervan. Maar ja goed, we moeten het gewoon erkennen dat zonder niet kan. Paul, jij zit er een ja. beetje... bij je luistert. He? Nee, nee ik, ben, ik ben het helemaal eens. Het, uh, het telegraaf is het een wereldprimeur. Dat is op zich... echt heel knap. Uh, maar het bevestigt... voor mij al wat ik een tijdje voel. Ik, ik volg de Tour al een paar jaar niet meer. Vroeger was ik echt... fanatiek. Maar ik vind eigenlijk... zo'n sportevenement wat je blijkbaar... niet kan doen, niet kan volhouden... zonder chemie. Uh, ja, waar kijk ik nog naar? Kijk ik nou naar iemand die heel hard kan fietsen? Of kijk ik naar iemand die heel hard kan fietsen... met een enorme goede dokter? He, de beste dokter... wint eigenlijk is een beetje overdreven misschien, maar het maakt voor mij die hele tour wel minder interessant. En jaar in, jaar uit, ze krijgen het niet onder controle. En ik vind ook, ik hoorde gisteren hier op de radio ook, dat Anke Thiel ook een, een uh, uh, laat zeggen, erkend doopgebruiker ja. is, was. Uh, toen was het blijkbaar ook al zo. Um, maar iedereen laat Anke Thiel met rust, dat is terecht. Maar laat die Le Mans, uh, uh, Armstrong, sorry, ook met rust. Lamont misschien ook wel. Dat is het <lacht> verleden. Maak de toekomst schoon. En uh, de, het verleden was, was blijkbaar niet schoon. Laat dat toch gewoon lekker en concentreer je op het nu. En zorg dat we weer een tour kunnen rijden. die gewoon doendelijk is voor sportmensen. Ja, Zonder chemie. De, de tour is net begonnen. We hebben nog geen doping gevallen in de huidige tour gehad, natuurlijk. Nee, maar dat, ik, dat, denk jij dat die schoon is? Ik weet het niet. Nee, nee. nee ik denk nee, het niet. Ik denk het ook niet. Het is ook een kwestie van de Het is niet alleen wielrennen. Hè? Het concentreert zich altijd enorm op het wielrennen. Ja. Uh, doping gebruiken Gebruik ja. natuurlijk in elke sport. Dus zou je naar niet één sport meer kunnen kijken. omdat je nooit zeker weet. Of mensen dat puur doen? Nee, maar, maar blijkbaar is het toch wel... Het hoort heel erg bij de cultuur van het, van het wielrennen. En misschien ook wel een klein beetje af en toe op de, op de explosieve atletiek. Maar van voetballen hoor je bijvoorbeeld heel weinig eh, doping. Wordt ja, lijst... dat een stuk minder gecontroleerd. Nee, maar op die lijst van Fuentes... Ja. Die nooit eh, echt openbaar is gemaakt. Daar, daar schijnen ook spelers van, van Madrid en Barcelona op, op te hebben gestaan. Ja. ja, maar je voelt toch... Het is wel een ander soort uh, cultuur dan het in de wielrennen zit. In de wielrennen is het wel heel dominant. En als je toch s'avonds op je hotelkamer gaat liggen... Jezelf prikt met zakjes bloed die je een half jaar geleden... Weet je, dat is toch allemaal wel heel erg uh, heftig. En eigenlijk een beetje... Ja, ik vind het ja. triest eigenlijk ook wel. Kees, ze, ze gebruiken wel een, uh, uh, een, een truc nu eigenlijk... Uh, die, uh, laten we zeggen, in het gewone mensenleven ook gebruikt wordt. Uh, bedoel, kijk maar naar de kroongetuigen, Peter Laes. In feite is dit eenzelfde soort verhaal. Als jullie bekennen en meewerken, dan krijg je mindere straf. Ja, in die zin uh, werkt wat in, de, in, de, in rechtszaken voor uh, zware criminelen geld. Geldt blijkbaar dus ook in de sport. Hè. Men betreft hier blijkbaar ook echt zware criminelen. En dan kan je kroongetuigen zijn en strafvermindering. Nou ja, ik vind het de, de ernst van de hele zaak alleen maar bevestigd. Maar het is toch een beetje raar dat, dat er wielrenners zijn... die zo'n afspraak hebben gemaakt en dat die gewoon mee fietsen. Dus de vraag is eigenlijk vandaag, hoe lang fietsen die nog mee? Ik kan mij niet voorstellen, als deze zaak niet ontkend wordt... als deze zaak feitelijk waar is, dat deze renners gewoon die tour uitrijden. Dat lijkt me, het lijkt me trouwens ook want dan hangt er steeds iets boven die renners... Uh, dat zij uh, uh, een uh, valse zaak hebben gemaakt met justitie. Mm -hmm. en, uh, dat ze, nou, en zeker als ze in, in september dat opeens wel geschorst zouden worden... nou ja, stopt er dan maar mee, denk nou, ik. Mark ex-renner, zei in, uh, eerder in, in deze uitzending ook... Hè, dat hij denkt dat ze af gaan stappen. Ja, maar ja. wat denk je, die, die, die lui die uh, fietsen met hoeveel 175 collega's... die ze allemaal verraaiers vinden, die worden gewoon omgeduwd... als ze die zelf opstappen. Ja. Dus dat, dat, dat, dat is maar, onhoudbaar. Waar zit volgens jullie de ernst van? deze zaak? Nou, is het nou... dat Armstrong uh, gepakt... moet worden? Hè? Dat, dat vindt... Ja. Uh, of daar zijn ze op uit. Ja. Of is het nou uh, dat er nu... oneerlijk gehandeld wordt? Uh, dat nu deze renners maar bijvoorbeeld... een half jaar geschorst uh, zouden worden. Terwijl Thomas Dekker... Uh, twee jaar geschorst is. Waar zit nou die ernst? Nou, ik denk aan allebei de kant. Ik denk dat de heksenjacht die er op Armstrong aan de gang is... al heel lang duurt, die vind ik wel heel heftig. Want waarom nou op hem en niet op anderen? Uh, en tegelijkertijd, als je dus dit soort middelen nodig hebt om blijkbaar uh, aan bewijs te komen... dat geeft ook wel aan hoe ernstig, hoe ernstig het eigenlijk gesteld is. En ik vind het naïef om te veronderstellen... als je met vier mensen zo'n afspraak maakt in een tour... dat je dat stil kan houden en dat je denkt dat, daar, dat dat nooit uitkomt. Dat is echt naïef en dat vind ik eigenlijk een beetje dommig. Of zit hem de ernst misschien ja. ook in het feit dat, uh, dat er alleen maar gelogen wordt... Ja, de leugen. Het gaat hier steeds over de leugen. En ook Mart ja. Smeets, hè, de superdeskundige, heeft daar wel vaak dingen over gezegd. Van ja, Eigenlijk weten we allemaal dat er uh, doop gebruikt wordt. Maar we, uh, we gaan toch gewoon met die spelletje door omdat we het ook leuk vinden. En het gaat gewoon voortdurend over de leugen. En ook in een, uh, in een, uh, ja, in een combinatie, en dat is echt een, uh, uh, nog dodelijker ervoor eigenlijk, uh, de commercie. Mm. Het zijn enorme belangen die er spelen. Iedereen kijkt er, er worden rechten voor betaald. Voor uh, televisie. We, we, we bouwen er allerlei programma's omheen. Ik bedoel, we kunnen eigenlijk niet zonder. Dus het is elke keer weer een slag. Ja, en zeggen we doen het dit jaar gewoon niet. Duitse, te, Duitse televisie ja. heeft het een keer gedaan. Hè? Ja. Toen de Duitse... Uh, uh, wielerploeg... Uh, terug uh, moest gaan. en uh, Vanwege de dopingschandaal. Maar ja, na een paar jaar was dat ook wel weer voorbij. Ja. Het blijft namelijk wel een leuke sport. Telegra genoeg. De Telegraaf kennen. Daar zullen ze ongetwijfeld wel met de follow-up hierop komen. Dus het zou ja. natuurlijk mooi zijn om nog, nog meer bewijs dan te laten zien. Uh, Nogmaals, als het verhaal klopt, en daar gaan we voorlopig maar even vanuit. Uh, de jongens in, in de koers die nu uh, die ontkennen allemaal. Die hebben, die hebben voorbij zien komen. Die ja, weten die, allemaal dat, Maar eens. dat horen we toch ook. Uh, een breuking zegt dat. En, uh, al, iedereen zegt altijd ja, maar ik niet. En ze kijken altijd de andere kant op. Die hele Rabo-ploeg of een aantal toppers die in uh, Zwitserland was, wat meen ik geloof ik, op bezoek waren bij een dokter. Ach, de, Oostenrijk. Of Oostenrijk. Ja. Nou ja, het, het, het geeft niet waar het allemaal was. Maar dat ze allemaal gebruikt hebben, Erken het gewoon eens. Een Zullen we keer. het over een vrolijk onderwerp hebben? Nou, nou. Oh. <laughs> ik bedoel, die salarissen. sta die, die... bij die tien of niet? Ja, dat wist ik wel. Uh, nee, nee. Ja, toch. Uh, nee. nee. In de, in de toekomst mogen er nog maar drie presentatoren <laughs> zijn met een topsalaris bij de publieke omroep. Ja. Minister van Bijzenveld heeft dat ja. geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Nu zijn dat er nog tien, hè? Ja. Uh, TV en, en ook trouwens radio-DJs, want daar gaat het dan meestal over. Oh, ja. Bij simpele mensen van radio. Nee, hel, nee. Worden gewoon volgens de CAO betaald. Uh, wat vind je van die regeling, nou, Paul? Snap st jij nou, waarom, waarom niet nul eigenlijk? Waarom drie? Ja, of ja. waarom geen 25? Ja. Daar ja. slaat het op. Ik vind het zo een volslagen onzin. Wie is het bij de NTH uh, trouwens? Die prem zeker, hè? <laughs> ja, prem die, die verdient zes keer de balk in normaal, Hij krijgt het alleen niet. <laughs> nee, kijk, ik vind. Om uh, uh, uh, um te beginnen moeten we voorzichtig zijn met het uitgeven van publiek geld. Dat vind ik wel, uh, uh, in zijn algemeenheid. Maar om vervolgens te zeggen: van ja, het mogen er maar acht zijn, of drie zijn, of twee. vind ik zo een ingewikkelde uh, redenering. Kijk, het is zo. Niet iedereen is hetzelfde. Hè? Laten we. Matthijs uh, is altijd het, het arme voorbeeld. Ik gok dat hij wel bij die tien die zit. Die zit zeker bij die tien. Althans, weet niet, maar dat ga ik vanuit. Maar die kan toevallig iets wat maar heel weinig mensen kunnen. Er zijn meer voetballers die talent hebben, dan uh, mensen die op dat niveau kunnen presenteren. Dat heeft een bepaalde waarde. Ja, en dat het iets meer is dan de balken en de norm... Uh, dat vind ik niet zo gek. Dus dat je die man ook iets meer betaalt... en nooit zoveel als hij kan verdienen bij de commerciële... maar wel iets meer, vind ik volstrekt acceptabel. Ja, en... maar goed, maar daar ga je dus al. Waar is dan de grens? Want er komt er ineens een tweede aan... die misschien niet zo goed is als Matthijs van Nieuwkerk... maar wel beter dan Jurgen van den Berg. En dan? Nee, Wat maar doe je de... daar dan mee? Nou ja, maar dus je moet zeggen, de, de grens is of je doet nul... Die is namelijk duidelijk. Of je laat het aan uh, de wijsheid van uh, de, de bazen over... om uh, prudent met het geld om te gaan. En, uh, uh, en iets daartussenin om te zeggen... ik maak er drie van of vijf of zes of acht. Dat vind ik, dat vind ik heel moeilijk om dat uh, ja, hard te maken. Maar jij hè? zou als baas ook nul goed vinden? Gewoon niet? Nou, nul vind ik in ieder geval duidelijk. Nee, ik vind dat niet goed. Ik denk dat de dat publieke omroep heeft, uh, ook behoefte aan uh, talent presenteren... is een heel belangrijk onderdeel van alles wat wij doen. Hè? Het is de etalage van de programma's die we maken. En uh, de, het is nu eenmaal zo dat er maar een aantal mensen zijn die daar extreem uh, vaardig in zijn. Daar zijn er te weinig van. En dan krijg je de markt van vraag en aanbod. Die verdienen dus wat meer dan het gemiddelde. En daar kan ik op zich heel goed mee leven. Chris? Ja, nou ja, ik heb altijd bij dit onderwerp heb ik zoiets van wat willen we nu? Willen we het socialisme of willen we de vrije markt? En als we het socialisme willen, dan moeten we afspreken nul. En dan moeten we ook afspreken dat mensen die allemaal op die krankzinnige contracten bij de omroep werken, ook betere contracten krijgen. Nou, als we die vrije markt belangrijk vinden, en ook dat we sommige mensen heel bijzonder vinden en belangrijk voor het ideaal van de publieke omroep, dan vind ik dat je ze echt wel iets meer mag betalen. Maar ik vind het wel een beetje raar dat, uh, dat het inderdaad uh, voor drie geldt en uh, dat er straks mensen afvallen en meneer val je af, hè? boven de 50, of boven de 60. Of als je haaruitval krijgt, of als de <lacht> kijkcijfers dalen, en of dat het radio is, uh, dat, dat vind ik een beetje raar, maar ook het gevoel, dat wil ik er toch ook wel bij opmerken, waar komt deze discussie eigenlijk uit voort? Hè? Even los van, van het te veel uh, geld betalen uit de belastingpot, zal ik maar zeggen. Komt ook uit revanche die er bij bepaalde politieke partijen ligt over die publieke omroep. Er zit een, een, een ongemakkelijk uh, gevoel, althans ongemakkelijk, wat ik, uh, zo typeer ik dat. Een naargevoel bij de politiek, een beetje een populistische gedachte. We gaan ze grijpen daarin heel veel zin bij die publieke omroep. Ik kan nog wel meer sectoren noemen om aan te pakken. Die voetballers, ja. waar jij het net over had. Ja. Die jongens van 18 jaar, er is er geloof ik bij de Eredivisie, of hoe heet dat tegenwoordig, geen eentje meer van 18 die minder dan een ton of twee ton verdient. Ik vind dat bezopen. Al die bedragen die voorbij gaan en die betaald worden, laten we daar eens extra maatregelen voor nemen. Maar nogmaals, ik vind zulke extreme bedragen van vier, vijf ton vind ik ook wel wat, wat veel, maar we moeten wel uitkijken dat het niet een soort populistische jaloeziecultuur wordt. Als dus iemand die iets kan, uniek is, waardevol is, is, mag je me echt wel wat meer betalen dan balken en. Nee, want laten we zeggen, dat, dat, dat is dan één ding uh, wat we er nog over moeten zeggen, misschien. Is. Want door dit soort verhalen over je, lijkt het net alsof iedereen hier uh, dit soort bedragen ja, verdient. En het, dat is natuurlijk waanzinnig. Nee, nee, het is symboolpolitiek. Dat, dat, dat, het, het is, we zijn een uh, makkelijk slachtoffer, want heel erg zichtbaar. En het is symboolpolitiek. En dan wordt er gezegd: ja, maar het is overheidsgeld, dat is het. Maar de wegenbouw wordt ook betaald het overheidsgeld. Maar heeft er iemand iets over het salaris van de directeur van, van de BAM, of weet ik wel wie de wegenbouwers zijn? Weet je, dat is een ander, het is exact hetzelfde het mechanisme, maar het, het is het symboolwerk daar niet, maar hier wel. En dat is waar ik het bezwaar tegen heb, en waarom het ook niet klopt. Daar eh, acht, drie, die discussie klopt niet, maar het is makkelijk scoren in de politiek, om te zeggen, nou, we gaan ze ja. inderdaad nu eens even aanpakken. Nou, in en ik wil nog even naar al die talenten ook zeggen, het is ook een, een voorrecht om bij de publieke omroep te werken, want uh, je krijgt daar een bepaalde vrijheid, wat je bij de commerciële nou, lang niet altijd hebt, dus dat is toch zo? Ja, dus ik bedoel, dat is ook wat waard. Dus waar moet je inderdaad altijd het onderzoek uit de kanaal? Dat zeg ik even tegen de collega's die wel bij die tien zitten. Ja en, als we kijk, ja. ja, en als mensen op een gegeven moment het te weinig vinden, het salaris. He, dat werd ook altijd in de bankensector gezegd. Ja, dan vertrekken al die talenten naar het buitenland. Nou, dat uh, schept alleen maar ruimte. Voor, voor nieuwe nieuw talent. Ja. Ja. Ja. Hartelijk ja. dank ja. voor jullie bijdrage aan het mediaforum. Ja. Uh, Paul Reumer en Kees Boman waren dat. Dank jullie wel. Ik blijf gewoon je collegaatje van kantoor <laughs> hoor, Jurgen. Ik zit niet bij die team. Dat ja, weet ik. Weet. Het is uh, één minuut over half drie. Hier zijn de hoofdpunten van het NOS Nieuws. Mark Visser. De Europese Centrale Bank heeft het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt verlaagd naar 0,75. Een historisch laagterecord. Het is geen verrassing, want in juni hinte ECB-president Draghi al op een aanstaande verlaging.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 ATM zegt dat er een cao ligt die hun baan de komende zeven jaar garandeert. De chauffeurs die eisen dat ze die baangarantie zwart op wit krijgen. En de supermarkten zijn door de vroege uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK voetbal zoals verwacht omzet misgelopen. Consumenten gaven in juni zelfs minder uit dan vorig jaar juni toen er geen groot voetbaltoernooi was. De omzet daalde met anderhalf procent, blijkt uit omzetcijfers van marktonderzoeksbureau GFK. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ABB Verkeersinformatie. Een lange file bij Maastricht op de A2 na een ongeluk. Van Eindhoven naar België staat bij het Europaplein 8 kilometer. Alle rijstokken zijn inmiddels wel weer open. Een korte file op de A10 Noord, de ring van Amsterdam. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Daarom tussen de afrit Vodendam en het Koenplein 2 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. En op de A10 staat het ook vast op de A10 West voor de Continental 2 kilometer. Dan de A12, Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk 7 kilometer. Er liep daar een hond over de weg... Op de A20 is het daardoor ook vastgelopen, vanuit Rotterdam... bij knop het Gouwe 4 kilometer. Op de A50 Arnhem-Ost bij de werkzaamheden... tussen knop het Valburg en knop het Ewijk 3. En de laatste, de A73, Maasbracht naar Nijmegen. Daar is na een ongeluk de roertunnel dicht. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Michael Bogert zei gisteren dat Greipel zou winnen... en hij had het dus alweer goed. Wie tipt hij voor de overwinning van vandaag? Rio, wie tip jij eigenlijk? Ik denk dat ik gewoon maar weer van Mark Kevin is ga hoor. Want die is erop gebrand natuurlijk na die valpartij van gisteren. Het is een gifbommetje, dat weten we op het moment dat hij echt iets wil. Dat lukte er meestal ook wel. Hij is zo brutaal als het maar kan zijn. En dat heeft hij ook wel nodig hier in deze straat. Maar aan de andere kant, je weet het hè, voorspellingen. Nou ja, laten we maar gewoon zeggen dat de mensen die aan de finish zitten vaak niet de beste voorspellers zijn. Want die voorsprong die wil ook maar niet oplopen. Dus die 7, 28 halen we ook niet. 5 minuten en 21 seconden is het verschil. Ik kijk naar een gele truidrager op achterstand. Maar niet schrikken hoor. Fabian Cancellara laat zich gewoon even afzakken tot bij de ploegleiderswagen. Dan komt de auto naast hem rijden. Hij pakt hem even vast. Altijd lekker hem. Om heel even meegevoerd te worden. En dan gaat hij weer vooruit. Krijgt ook nog een bidonnetje van de ploegleider. Zojuist zagen we trouwens ook David Zabriskie uitgebreid voorbij het peloton rijden. Uitgebreid in beeld gebracht ook door de Franse TV. En dat is dan toch wel weer die impact van dat verhaal van vandaag in de Telegraaf over de mannen die dus bekend zouden hebben. Die zouden willen getuigen ook tegen Lance Armstrong. Zabriskie is een van die mannen. Het is trouwens ook een goede tijdrijder. Voor de zoveelste keer alweer Amerikaans kampioen tijdrijder geworden. En opmerkelijk genoeg. Heeft hij zichzelf afgemeld voor de Olympische Spelen? Zou het een met het ander te maken hebben? Zou zomaar kunnen. De peloton dus voorlopig nog rustig aanrijdend achter die koplopers. Ze laten ze niet te veel ruimte. Ik noem de namen nog maar even van de vier man vooraan: Oertassoen, Gijsling, Simo en Ladanyu. Met de Colera. Gloria Estevan was dat. Marcella Mesker op Wimbledon. De eerste halve finale bij de vrouwen tussen Kerber en Radwanska. Hoe staat het ervoor? De Poolse Agnieszka Radwanska heeft zojuist de eerste set gewonnen met 6-3. Uh, terwijl ze uh, 3-1 achter stond. Dus uh, de maakt vijf uh, games op rij. En dat is knap. Ze moest er even inkomen die eerste vier games. Maar daarna ja, speelden ze toch wel heel goed hoor. Uh, alle grasprietjes hier van het Centercourt worden gebruikt. Beide speelsters uh, ja, die maken er lange rallies van. Ze gebruiken de hoeken. Uh, sturen elkaar van links naar rechts. Maar ja, Radwanska net wat beter. En ik moet zeggen, heel knap uitgeserveerd. Want uh, de speelster met met eigenlijk de zachtste service van de halve finalisten... eindigt op setpoint met haar tweede ace. Dus ze serveert lekker en ja, dat helpt dan toch op gras. Dus Radwanska wint de eerste set van Angelique Kerber met 6-3. Over een kleine twee weken gaat de Nijmeegse Vierdaagse van start. Vandaag maakte de organisatie de plannen bekend. Verslaggever Roel Pauw. We zijn toe aan Vierdaagse nummer 96. Misschien is het een geruststelling, misschien een teleurstelling. Hoe dan ook, het wordt een Vierdaagse. Als altijd, zegt marsleider Johan Willemstein. Ja, we hadden iets nieuws gepland eh, rondom de openingsceremonie van de Vierdaagse. Eh, maar dat is een beetje in het water gevallen... omdat er in Nijmegen eh, aan de Waalkade nodig aan de hand is. Ja, dat was een klein ongemakje zo vlak voor aanvang. Een verzakkende Waalkade waardoor de route een beetje omgelegd moest worden en waardoor het traditionele vuurwerk niet door kon gaan. Ja, verder zal er niet erg veel nieuws zijn, denk ik. Ze hechten aan traditie, de mensen van de Vierdaagse, maar ze zijn ook wel weer bij de tijd, hoor. Twitter, Facebook, handige apps en een dingetje in de veter van een aantal lopers. Ja, dat is hartstikke simpel, net als bij uh, iedere marathon en bij hardloopwedstrijden. Je loopt over een mat, je wordt elektronisch uh, uh, gemeten en, en je weet online dat deelnemer X op moment I op die en die locatie is gepasseerd. En op basis van die informatie kun je heel snel ingrijpen, mocht dat nodig zijn, om ja, die massa's als... in goede banen te leiden? Als je voldoende deelnemers daarmee uitrust, krijg je een indruk hoe de, hoe de drukte op het parcours zich ontwikkelt. En kun je inderdaad op tijd ingrijpen als dat nodig moet zijn. Er hebben zich 45.000 deelnemers uit 74 landen ingeschreven. Sommigen doen hem voor het eerst, anderen al wat langer. Het record staat op 65 keer. En natuurlijk is ook de oudste deelnemer weer het vermelden waard. De oudste deelnemer is nu 91 jaar. Je gaat 34 kilometer lopen. Deze energieke oude baas bewijst het, wandelen is gezond. Voor een wat wetenschappelijker uitspraak moet je bij Maria Hopman zijn... want zij doet al een aantal jaren onderzoek aan die horde voorbijmarcherende proefkonijnen. Dit jaar richt ze zich op diabetes 2. En dan tijdens de Vierdaagse meten wij 100 uh, patiënten met diabetes die de Vierdaagse wandelen. En zeker bij uh, diabetes type 2, dat vroegere ouderdomssuiker... daar verwachten we zeker dat deze mensen uh, echt vooruit gaan. Want bewegen is goed. Als je je spieren niet gebruikt omdat je inactief bent, dan raakt je suikerhuishouding ontregeld. Krijg je die mensen weer aan het bewegen, dan is het vaak zo dat de ziekte een stuk verbetert. En voor een heel groot deel van de mensen verdwijnt de ziekte zelfs. Ik noem het vaak het lourdes effect van bewegen. U heeft alvast een heel ambitieuze doelstelling geformuleerd. In een paar woorden samengevat op een soort startbewijs. Iedereen kan dat op zijn borst spelden. Daar staat uh, groot op, ik finish diabetes 2. En dan nog even over geld. Volgens voorzitter Hans Ruijs van de Vierdaagse Feesten is het weer netjes voor elkaar gekomen. Al was het dit jaar toch wat lastiger om sponsors te vinden. Als mensen het niet willen, dan hebben ze heel veel redenen om te vellen dat men het niet wil. Dat kan de EK zijn... De Floriade, Olympische Spelen en crisis. Dus mensen moeten kiezen. Mensen moeten kiezen, dat is ook heel logisch. Maar het mooie is van, van ons altijd met, met sponsors. Wij bouwen een jarenlange relatie op. Zolang mensen het één keer gedaan hebben, willen ze er ook bij blijven. Want ze hebben gezien wat voor effect het heeft. En voor de exploitatie zou het ook fijn zijn als iedereen zijn drankje bij een van de 300 barretjes koopt. En daarom hebben we een campagne om de mensen bewust te worden. Je hebt dit feestje nu omdat je gewoon je biertje aan de bar koopt. Daarnaast heb je ook te maken met supermarkten. Die zijn natuurlijk door hun prijszetting wat aantrekkelijker, zeker als je zegt: nou, ik heb mijn boodschappen dan en ik ga dat kopen. Nou, dat is natuurlijk ook dood en doodzonde en zwaar ondermijnd. Nou, daar zijn we mee in dialoog. Hoe kan gaan ze dat praten. doen dan die supermarkten? Geen sixpacks bier meer verkopen? Nee, je nee, gaat meer praten over bijdragen. Je hebt extra omzet, heb ook wat over de feesten. Nou, dat moeten we nog een beetje uitontwikkelen. Maar zo gaan we doen. We kunnen dat niet afdwingen. Ja, de Vierdaagse feesten die beginnen al op 14 juli. En dan de eerste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse... wordt op dinsdag 17 juli gelopen. De vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk uh, wordt gereden. Op de finish in Saint-Quentin is uh, ook verslaggever Joris van de Kerkhof, Hij heeft een groepje fans gevonden van Ik een renner die helemaal niet meerijdt in deze tour. Dat is toch eigenaardig. Wisten ze dat wel, dat hij niet mee zou doen? Ja, ze wisten dat Tombonen niet mee zou doen. De fanclub, een van de vijf, vier, vijf fanclubs in, de, in Vlaanderen voor, uh, voor Tombonen... staan uh, een kilometer van de, van de finish vandaan bij uh, Café Cat Colomb. En daar zijn ze aan het... Uh, ja, wij noemen dat indrinken dan. Maar jullie hebben het dan over... Dat het gewoon gezellig is. Nierspoeling. Nierspoeling. Wij hebben het over een dierspoeling, Maar wij vinden het gewoon leuk en gezellig. Gewoon als... Ja. Uh, spijtig dat Tom niet meedoet. Maar uh, daar hebben we het eigenlijk niet over. Want Quickstep is al iets op zijn eigen. Die hebben dus een paar maanden al gereden voor Tom. En, en Tom die... heeft al zoveel gewonnen. En u vindt het eigenlijk wel sociaal dat hij nu niet meedoet. Dan kunnen anderen ook uh, uh, kunnen eens winnen. Dan kunnen anderen winnen. En wij moeten die kerels de hoogste een keer steunen voor alles en nog wat, wat ze gedaan hebben voor Tom. Ja. Dus eigenlijk wel, dankjewel dan voor die gasten. Ja, ja. Broodje erbij, net, net opgegeten, hadden jullie wel zelf gesmeerd. Nou. Laten we doen. Ja, ja. Laten doen. Ja, een beetje Hollands, hè? Ja, ja. ja. Het was lekker, hè? He? Het was echt lekker. Hij had de kans gehad om te proeven, maar hij wilde het niet. Ja, ja dat dus. zat ham op. Oh, ham, ja. nam de ham en kreeg de kaas. Een kilometer verderop komen ze straks met z'n allen aan. Is dat nog van belang eigenlijk? Want als ik jullie schema zie voor de komende 24 uur, gaat het toch voornamelijk om pintjes drinken, een beetje eten, een beetje bij elkaar. Het is omdat regent om een pintje drinken, hè? Ja, ja. We kunnen niet zonnen, dus we moeten wat anders doen. Nee. Zware ja. Ik denk wel dat het wel van belang is, de aankomst. Maar je kan toch een uur in de regen gaan staan. We staan er al wel hoor. Ja, dat ja, weet er ik. Er is muziek bij. En uh, ja, dat gaan we dan ook doen. Maar ik vind, we zijn hier heel goed opgevangen op dat café hier. En dan willen wij ook iets terug doen. Ik heb zelfs mijn broodje gedeeld met die mevrouw. Want die had nog geen tijd gehad om eten te maken of eten te kopen. En dan vind ik dat wel leuk. Ja. Ook met plaatselijke bevolking vind ik het altijd hartstikke leuk om... om... Om gewoon te verbroederen. Nou zijn jullie van Middelkerken, in de buurt van Oostende. En die hebben een vriendschapsband met Epernay En daar gaan jullie morgen dan naartoe. Veel champagne drinken dus. Ja. Met mate. <laughs> met, mate met mate. Met vrienden, ja. Met mate. Wij drinken nooit alleen. <laughs> dus wat dat betreft, we hebben daar geen probleem mee. En dat is ook een deel van de reis. Er is een beetje cultuur. Ja, en die cultuur begint hier in het café. Die vier kolommen bij die rotonde. Als u hier naar rechts gaat, duizend meter, een beetje de bocht volgen. Dan komt u vanzelf bij de finish. Veel plezier. Dank u wel. Dank u wel. En jullie ook nog. De Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. Michael, goedemiddag. Goedemiddag. En nogmaals weer gefeliciteerd. Want je had Grijpel op één gisteren. Ja, ja, ik heb het al vier dagen op een rij goed. Daar nee, moet je iets echt... mee gaan doen, Michael. Nou, ik denk, denk, dat wat ik gisteren al zei, het is niet zo heel moeilijk om nee. dit te voorspellen, hè? Nou ja, goed, we wisten niet dat Kevin dus zou vallen, natuurlijk. Nee, maar ik, zonder dat hij had gevallen, had ik uh, kruipen op één gezet. Dus ja. dat... Vandaag wordt het natuurlijk weer interessant, uh, of, of, uh, want dat zal weer tussen die twee gaan, maar goed. Uh, laten we even beginnen met de dag van vandaag. Vanmorgen, de Telegraaf, voorkant, heb je ongetwijfeld gezien? Verhaal over ja. Armstrong, wat wil je erover kwijt? Nou ja, apart verhaal, zeg maar, dat het nu komt. Nou ja, het komt altijd tijdens de Tour, maar wat, het, wat mij het meest opvalt is dat uh, ik heb net uh, ging boodschappen doen. Uh, ik ging naar de Albert Heijn en toen uh, was ik uh, Radio 1 aan het luisteren. En toen, uh, toen hoorde ik uh, de reacties, uh, of eigenlijk geen reacties, van de renners die, uh, die in dit verhaal betrokken zijn. En die, uh, die zeiden allemaal no comment en ze wilden er niks over kwijt. Dus ja, voor mij is het dan... Uh, als je als het absoluut niet waar zou zijn en er is niks aan de hand, dan zeg je gewoon, ja, dit is gewoon een lulverhaal en uh, er is niks. Maar wat ze zeggen, er, uh, no comment, dat, uh, dat uh, betekent voor mij een beetje dat het daadwerkelijk wel een verhaal is. Aha, en, en jij kent Raymond zo ook van de Telegraaf, dat is een journalist die niet zomaar iets opschrijft. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk uh, Raymond kennende, die, uh, die toch altijd wel uh, redelijk uh, goed geïnformeerd is en ja, ook wel... Uh, uh, alles natrekt voordat hij is opschrijft. Ja, Mark Lot zei vanmorgen in deze uitzending... dat hij verwacht dat de vier zullen afstappen. Wat denk jij? Goh, nou als ze een beetje karakter hebben... reis gewoon door. En ja, Het is de Tour en die, die gaan gewoon natuurlijk altijd verder. En ik denk dat... Ze, kijk, Als ze nu zouden afstappen, dan zou het ook een soort zwaktebot zijn. Het is ook een beetje aan de media. Als uh, natuurlijk iedere dag uh, die gasten gaan lastig vallen... Ja, dan wil je gewoon naar huis. En dan wil je absoluut niet meer fietsen. Maar als zij uh, een beetje met rust worden gelaten... en ze kunnen gewoon de sport beoefenen. Die, die zij doen, dan uh, denk ik gewoon dat ze doorrijden. Maar hoe zal er in het peloton op die jongens worden gereageerd? Want ja, dat zijn toch uh, jongens dan, als dit waar is, hè, die, die met zo'n Usada blijkbaar afspraken maken. Dus dat zou je ook, nou ja, om, op, zoals wij dat op straat noemen, matennaaien kunnen noemen. Ja, dat is er precies in, uh, zeg maar... Ik denk dat Armstrong het uh, op dit moment matennaaiers vindt, maar... Wat de rest van het peloton erover denkt, kijk, je, je weet ook niet of die jongens onder druk zijn gezet. Je, weet, je kent het hele verhaal nog niet, hè? Nee. Maar hoe erop gereageerd wordt, ja, dat, uh, ik denk dat het geen pretje is uh, momenteel voor die jongens om, uh, om rond te fietsen. Dat, nee. uh, dat geloof ik wel. Hoe vond jij het, uh, even terug naar de koers van vandaag, om te rijden in die streek waar ze nu zijn, in Noord-Frankrijk? Nou, dat, uh, dat was niet echt een <lacht> verwennerij voor mij. Dat ik uh, vaak slechte hotels, uh, uh, uh, altijd veel wind... Een beetje een troosteloze, troosteloze streek. Zeker als je als klimmer een beetje uitkeek naar de Alpen of de Pyreneeën. En ja, dan rij je hier een beetje rond. Het is altijd nerveus. Uh, wordt massasprint. Je moet wel van voren rijden. Ja, het, zijn, het is eigenlijk een soort verplicht nummer. Maar echt om daar uh, nou echt vrolijk van te worden. Meestal lagen we in hotels. Die, uh, die, uh, of het was een Mercure, een, uh, een Campanile of een uh, Novotel. En dan van het slechtste soort. Met dan, die uh, hele dunne wandjes ook? Ja, ja, ja, ook dat. Maar ook dan nog uh, op zo'n uh, soort industrieterreintje waar een buffalokrail zat en een, uh, een McDonald's. <lacht> ja, dat weet je niet echt vrolijk van. Had je <lacht> de hele dag afgezien en dan kwam je daar terecht. Dan uh, sliep je toch liever in een of ander chateau. Stapelbed of zo erg was het nog niet? Nou, ik weet dat we, als wij een nieuw hadden, dan, uh, dan maakte hij altijd de afspraak van ik ga hem niet douchen, doe jij eerst je koffer open. <lacht> of doe, ik doe eerst mijn koffer <lacht> open, hou je spullen eruit die je nodig hebt. En dan ga jij douchen en dan... Uh, dan, uh, dan leg ik mijn koffer op bed. Dus het was echt altijd, dat... Uh, ja, in een Campenieuw bijvoorbeeld konden geen twee koffers openstaan. En je komt onderweg de hele tijd de bordjes met de afslag Parijs tegen. Ja, dat, dat maakt het nog erger. Ja, dan, uh, dan moet je nog 2,5 week en dan uh, zie je op Parijs uh, 33 kilometer staan. Ja. Het wordt weer een massasprint, daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Ja. En dan? En dan... Uh... Ja, ik weet niet hoe Cavendish is hersteld van zijn valpartij. Kijk, uh, als je met 60 aan het tegen de grond gaat, dan uh, ja, word je niet beter van. Dat is logisch. Dus ja, dan moet je, dan moet je rechtgezet worden. Dat is allemaal uh, een probleem. Dus ja, hoe je de dag daarna rijdt, of je dan top kan presteren, dat is even afwachten. Maar ik hoop natuurlijk op een... Uh, ja, iedereen zit erop te wachten. We hopen op een duel Kittel-Kreipel-Cavendish. Dat zou wel gaaf zijn, maar ja. ik denk dat, uh, ja, dat we op dit moment... Op dit, oh, nu zegt mijn zoontje dat Kittel eruit ja, is. Kip ja, Kippa, oh, ja. wat Hij is net hier ons net voor. Hij toen is was, afgestapt. Toen was je boodschap. Dan moet ik gewoon van, me, van mijn zoon horen dat Kittel eruit is. Ja, toen was Hij ja. buiten het gas aan het maaien. <laughs> dus ik heb de, de wedstrijd helemaal niet gevolgd. En mijn zoontje zegt gewoon dat Kittel eruit is. Nou ja, dan krijgen we geen duel kittel Kevin cavendish dus dan hoop ik op een duel uh, Kruipel-Cavendish. Ja. Maar ik denk dat uh, Kruipel toch vandaag weer aan het uh, langste eind gaat trekken. Ja. Hé hey, hey Michael, en, want je, je hebt er nou zo'n prachtig boekje over geschreven... waarin je ook al over al die etappes iets zegt en, en ook een aantal wielentermen bespreekt. Uh, het woord ja. kwakken is gisteren ook weer gevallen in, in de eindfase. Dat zal vandaag ook weer gebeuren. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Nou, ik denk als je, als je allemaal gisteren goed hebt gekeken... dan weet je ongeveer wel wat kwakken is. Nee, nou, kijk, als er een... een, een, een, een een beweging wordt uitgedeeld in de sprint of je, je, je rent iets te laat voor een bocht en je, je stuurt een beetje naar rechts of naar links om het je tegenstander wat moeilijker te maken. Daar uh, ja, doen wij kwakken mee. En zeker als je, op het moment dat, er, uh, dat het om de goede posities gaat, dan wordt er af en toe nog wel eens een kwakje uitgedeeld. En dat is het alleen maar eigenlijk. Het is, het is iets om je tegenstander wat, uh, wat meer in problemen te brengen. Wie kunnen dat goed? Kwakken? Wie dat goed kunnen? Goh, nou dat zijn er heel veel, maar de, de, de meesterkwakkers kwakkers waren toch wel altijd de, de, de slekkies. En overal Frank slek. De meesterkwakker. dat klinkt ja, meester goed. <laughs> Dank je wel, Michael. Ga lekker weer het gras maaien. Ja, ik ben klaar. <laughs> Oké, okay. we spreken je morgen. Hoi. Die, die strijd uh, Kittel, Cavendish, uh, Grijpel... dat kan alleen bij het toilet hooguit uh, vandaag nog, denk ik. Ik wou net zeggen wie het eerste bij de pot is, inderdaad. En uh, daar zijn darmen kan liggen. Nou, uh, Kittel heeft al uh, eens ergens laten weten... dat hij het wereldrecord uh, naar het toilet verbeterd had... na afloop van uh, de etappe waarin hij vooral last kreeg van die darmen. Toen is hij echt naar het toilet toegesprint. Uh, nou ja, ik zal maar even niet herhalen wat hij verder allemaal zei... want dat zou wat ontsmakelijk onsmakelijk worden. Maar goed, in ieder geval, uh, de renners rijden verder zonder Marcel Kittel... Inmiddels dus alweer de vierde uitvaller in deze Tour. Nou ja, u weet het, we hadden er 198 toen we starten. Betekent dat we nu nog 194 uh, hebben die daar uh, rondrijden. En het peloton, uh, dat uh, ja, rijdt nog over een hele mooie lange brede weg. Ik zei het al, in dit gedeelte van Frankrijk zijn de wegen niet zo kronkelig. Het zijn een beetje die route nationals, zoals u dat misschien wel kent als u op vakantie gaat. Van die mooie brede wegen in het midden. Uh, die strepen af en toe zo'n pijl waarop staat dat je weer terug moet op je eigen weghelft. Omdat er een onoverzicht aankomt En daar rijden die coureurs dan over. Het is uh, een van de mannen van Orica Greenedge die daar uh, op uh, kop rijdt. Uh, Stuart O'Grady. Die voert het tempo aan. Een beetje een oude krijger natuurlijk. Hij wordt naar voren gestuurd. Of dat doet hij zelf eigenlijk wel om het tempo te maken. Het betekent wel langzamerhand dat die voorsprong terug gaat lopen. Heel langzaamaan. Want we zijn inmiddels weer onder de vijf minuten gedoken met de voorsprong. Vier minuten vijftig is het verschil tussen die vier koplopers en uh, het peloton. In het peloton zien we Oscar Freire, Prins heerlijk mee fietsen. Die hebben we nog niet echt gezien in de massa sprint. Je weet het maar nooit misschien dat hij zich vandaag vol erin gaat gooien. Want hij heeft geen treintje nodig. Hij pakt gewoon een wiel. Dat heeft hij in het verleden vaak bewezen. Maar inmiddels is hij ook al op leeftijd. Oscar Freire dus ergens achteraan in het peloton. Hij zal zeker gaan opschuiven straks, want nog 113 kilometer te rijden. En dan komen ze aan hier in Saint-Cantin. Lekker zo'n bentje in je oor, Gio. Heerlijk, lekkere muziek. Het is een beetje favoriete feestmuziek. Hè? We gaan naar Wimbledon, naar Marcella Mesker. De eerste halve finale tussen Radwanska en Kerber is daar bezig. Radwanska pakte de eerste set en nu Marcella. Ja, 3-2 in de tweede set ook voor de Poolse Radwanska. Ze heeft zojuist de service van Kerber gebroken. En ja, uh, ik moet zeggen, ik zit een beetje te wachten tot uh, die Duitse uh, linkshandige Angelique Kerber... Uh, ja, wat meer uh, de wedstrijd gaat dicteren. Dat kan ze wel, alleen ja, ze maakt nu steeds oh, aan het eind van de rally de fout. Want uh, Radwanska, die is zo vast als een huis. Kerber slaat veel winners, 17, maar maakt dan ook 11 fouten. Uh, Radwanska 13 winners, maar maakt maar 5 fouten. En die kwamen in die eerste vier games van de eerste. Set. Dus die paar extra fouten van Kerber, ja, die doen uh, de Duitse pijn. Um, ze kunnen trouwens Pools met elkaar spreken, want uh, Kerber is dan weliswaar Duits... maar hij heeft gewoon Poolse grootouders die daar nog steeds wonen... en een tenniscentrum bezitten dat ze naar nou, hun kleindochter hebben vernoemd. Angie heet dat uh, in Polen. Um, maar dat even terzijde, die ziek trouwens ook een, uh, een Duitse... die van uh, Poolse afkomst is. Maar goed, het gaat hier dus uh, ja, heel goed voor Agnieszka Radwanska... is dus nog steeds in de race voor. Voor de nummer 1-positie. Nou, Dan moet ze het toernooi hier wel gaan winnen. En dan van Serena Williams in de finale. Zover is het nog niet. Maar ze is in ieder geval op de goede weg hier naar de finale. Ze leidt met 6-3 en 3-2. Ja, uh, Dionne, uh, jij moet mij nog eens even helpen. Want uh, er zijn toch wat mensen die bellen over die namen van de finishplaats vandaag. Nou, ben jij daar nog niet zo lang geleden geweest? Nee, ik, uh, echt een vooruitziende blik. Ik denk, hier komt die tour etappe. Hoe spreek je dit uit? Ik heb één iemand gesproken, dat geef ik toe. Die woont daar en die zegt Saint-Quentin. Maar het kan zijn dat deze beste man uh, daar net woont... Dat zou kunnen. Dan heb jij net die weer maar Heb ik net die ene gesproken? Maar ja. die meneer woont in Saint-Quentin, zegt hij zelf. Ja. Maar het uh, blijkt dat hij, uh, dat hij dat waarschijnlijk zelf fout zegt. Want uh, er komen nogal wat reacties binnen over het fout uitspreken van Saint-Quentin. Ja. Nou, ik vind toch dat we gewoon nu uh, in ieder geval tot 4 uh, uur zeggen wij gewoon Saint-Quentin. Omdat jij dat gewoon gehoord hebt van die man. Ja, zullen we, we dat gewoon, gewoon doen? doen? Ja, er wordt uh, veel over gebeld. <laughs> dat zullen we straks ook weer horen bij uh, Tom van het Hek. In uh, gesprek met Van het Hek over het <laughs> spreken van de finishplaats van vandaag. Saint-Quentin. Saint -Quentin. Ja, Feit is dat het de uh, vijfde etappe is. Uh, dat die gaat over 196,5 kilometer. Dat we vier mensen vooruit hebben. Hortasson, uh, Geiselink, Simon en Ladanou. 4,50 hebben ze voorsprong op het peloton. Maar dat zal ongetwijfeld minder uh, worden. En het zal wel weer een massasprint worden daarin. in... Uh... saint Quentin. <laughs> Graag tot volgende uur.